Vandaag is volgens mij de zomer echt begonnen. Ik zit hier op kantoor en het is hier aangenaam warm. Het raam staat eindelijk open en ik hoor de vogeltjes buiten fluiten. De podcast van vandaag begin ik met een stukje geschiedenis. Alta Vista. Het tweede onderwerp gaat over statistieken van mobiele websites. En het derde onderwerp over Google, gevolgd door reviews op Google Local. En er is weer een kwartaal voorbij, dus ik heb nieuws over het tweede reputatiecoaching-podcastboek van 2013. Deze eerste podcast van juli 2013 sluit ik af met een achttal tips voor het maken van een succesvol, lokaal georiënteerde website. Mijn naam is Eduard de Boer, bekend als de reputatiecoach en ik ben je host voor vandaag. Vista was een van de eerste grote zoekmachines. In december 1995 werd deze dienst door de moederbedrijf Digital gelanceerd. Had toen zo'n 20 miljoen webpagina's geïndexeerd. Andere zoekmachines uit die tijd, zoals Lycos, Excite en InfoSeq, hadden geen idee wat er gebeurde. Eigenlijk was AltaVista de Google van de jaren 90. Digital werd in 1998 gekocht door Compaq, een bekende computerfabrikant uit die tijd. Compaq deed niet echt veel met AltaVista en verkocht het bedrijf een jaar later door aan CMGI, die AltaVista in 2003 doorverkocht aan Overture. En Overture werd later in 2003 overgenomen door Yahoo. Zo werd AltaVista dus uiteindelijk eigendom van Yahoo. Google is zo'n drie jaar na de lancering van AltaVista begonnen in 1998. AltaVista heeft de voorsprong echter maar drie jaar langer weten vol te houden, want omstreeks februari 2001 haalde Google concurrent AltaVista in. De ontwikkeling van het zoekverkeer kun je in een grafiek bekijken in de show notes. Deze show notes zijn na te lezen op www.reputatiecoaching.nl... slash 32, dus slash heeft Alta Vista dus nog een goede tien jaar laten voortbestaan... en inmiddels heeft ze aangekondigd dat op 8 juli aanstaande... het licht bij Alta Vista uitgaat. Hoewel Alta Vista een van de trendsetters was voor de hedendaagse zoektechnologieën... en geruime tijd een geduchte tegenstander was voor alle andere zoekmachines... denk ik dat op 8 juli niet veel mensen erg teleurgesteld zijn omdat ze hun favoriete zoekmachine missen. Het is al lang bekend dat het mobiele gebruik van zoekmachines enorm groeit en dat binnen niet al te lange tijd het mobiele gebruik zelfs groter zal zijn dan het aantal zoekpogingen vanaf vaste pc's. Met Kuts van Google heeft al aangekondigd dat het bedrijf meer aandacht gaat geven aan mobiele technologie en mobiel zoeken. Wat dus belangrijk is, is dat je als bedrijf een website hebt die ook goed te bekijken is op mobiele apparaten. Hiervoor zijn technologieën als responsive webdesign ontwikkeld. Wat is responsive webdesign vraag je je af? Daarvoor verwijs ik je graag naar de website en dan met name naar podcast 14 waar ik er diep op inga. Maar op Search Engine Land las ik dat het bedrijf Pure Oxygen Labs een onderzoek heeft gedaan... ...onder de Fortune 500 bedrijven om te zien in welke mate ze de aanwijzingen van Google goed opvolgen. Het bleek dat 44% van de bedrijven niet eens een specifieke mobiele website heeft... En dat 45% wel een aparte mobiele website heeft. Slechts 11% van alle bedrijven gebruikt responsive technologie voor haar website. Maar het onderzoek wees nog meer uit. Namelijk van de bedrijven die wel een mobiele site hadden... voldeed 0% aan de eisen en richtlijnen zoals Google die voor mobiele sites heeft opgesteld. Het is dus duidelijk dat 89% van de Fortune 500 bedrijven binnen afzienbare tijd dus het risico lopen dat hierdoor hun posities in de zoekresultaten negatief beïnvloed worden. We zullen het zien. Google Plus is jarenlang door velen verguist als het volgende sociale netwerk, de tegenhanger van Google voor Facebook. Ook hoorde je vaak de opmerking dat niemand op Google Plus zit, maar Google Plus groeit gestaag door. Het bedrijf Searchmetrics heeft recentelijk Google Plus en Facebook met elkaar vergeleken. In een artikel op hun site hebben ze een grafiek gepubliceerd waarin het werd geïllustreerd. Deze grafiek vind je ook terug in de show notes. Op dit moment ligt het aantal gebruikers van Google Plus nog ver achter dat van Facebook... maar als je de statistieken extrapoleert lijkt het erop dat Google Plus omstreeks februari 2016 Facebook voorbij zal streven. Wat heel markant is, is dat de groei van het aantal sociale signalen op Google Plus veel groter is dan die op Facebook. In de periode van januari 2012 tot en met april 2013 is het aantal likes op Facebook gegroeid met 202%, terwijl in dezelfde periode het aantal plus eens met maar liefst 788% is gegroeid. Facebook heeft naast haar sociale netwerk, Facebook Home, de aangepaste Android smartphone. Google zal binnenkort Google Glasses echt op de markt introduceren. En Google Glasses zal na de officiële introductie zeer zeker bijdragen tot verdere groei van Google+. Met Facebook kun je elkaar ook bellen, maar... Google Plus heeft de Hangouts. Hangouts zijn de opvolger van Google Talk. Hangouts zijn videoconferencing net als Skype, maar dan beter, mooier en boven alles gratis. In een Hangout kun je met maximaal 10 mensen tegelijkertijd video vergaderen. Daarnaast heb je Hangouts on Air. Dat zijn live uitzendingen van een Hangout. Ook kun je een Hangout on Air laten opnemen op YouTube en deze later nog eens bekijken. En het mooie is dat het aantal mensen dat een Hangout on Air tegelijkertijd kan bekijken onbeperkt is. De populariteit van Google Hangouts neemt daarom snel toe. Je ziet nu ook dat zelfs Nederlandse bedrijven... vraag- en antwoordsessies online gaan organiseren... voor klanten of andere geïnteresseerden. Zo heeft de bekende Nederlandse internetmarketeer Karel Geenen binnenkort een drietal Answers on sessies met daarin de volgende onderwerpen. Vrijdag 19 juli 2013 om 11 uur... heeft hij als thema zoekmachine-optimalisatie. Op vrijdag 30 augustus heeft hij als thema zoekmachine-adverteren... En op vrijdag 20 september heeft hij om 11 uur het thema content marketing. Helaas kan ik 19 juli niet, anders had ik de sessie graag bijgewoond. Ben jij nog niet vertrouwd met het fenomeen Hangouts On Air... dan kan ik je zeker aanraden om eens op de Answers On Air pagina op de site van Carol Gene te kijken. De URL naar die pagina kun je vinden in de show notes. En binnenkort ga ik mijn eerste webinar via Google Hangouts On Air organiseren. Zodra alles daarvoor rond is laat ik het je in de podcast en op de website weten. Een andere mooie dienst binnen Google+, waarmee jij als ondernemer je voordeel kunt doen, zijn de Google+. Communities. Ik ben daar nog niet echt mee bezig, omdat ik me niet overal tegelijk op kan richten. Ik ben er wel lid van een aantal communities op Google+. Binnen communities communiceren mensen over bepaalde onderwerpen. Je hebt niet alleen publieke communities, maar ook besloten communities. Een Google community is eigenlijk de moderne variant van de traditionele fora. Wat ik verder een hele nuttige en bruikbare functionaliteit vind binnen Google+, zijn de circles of kringen. Dit maakt voor mij Google Plus een beter zakelijk platform dan Facebook. Met kringen plaats je je contacten in één of meer groepen. En bij het delen van content kun je aangeven of die content openbaar is... dus voor alle groepen of circles... of slechts bestemd voor een bepaalde kring. Zo kun je jouw persoonlijke updates gemakkelijk gescheiden houden van je zakelijke. En als je diverse zakelijke activiteiten hebt... kun je ook meerdere kringen maken om je content alleen aan de relevante mensen te tonen. Als laatste over Google Plus... Een paar dagen geleden is Google Plus twee jaar geworden. De gelegenheid daarvan hebben ze nieuwe follow-buttons voor personen en badges voor communities beschikbaar gesteld. Een andere vernieuwing die Google Plus heeft doorgevoerd, heeft betrekking op het gebruik van foto's in Google Plus. Zo is er een nieuwe manier om foto's tussen albums te verplaatsen, kun je geselecteerde foto's gemakkelijk downloaden en is het uploaden van foto's van je computer naar Google Plus versneld. Volgens mij moet dit bij elkaar voor jou nu toch voldoende reden zijn om te beginnen met Google Plus. Als je dan hebt aangemeld, volg dan ook de Google-pagina... of de Google-plus-pagina voor reputatiecoaching... die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl... slash dat is g -P -L -U -S. In podcast 31 vertelde ik je over de nieuwe functionaliteit... die al in de Verenigde Staten in Google Search zit... en binnenkort ook in Nederland wordt verwacht, de carousel. De carousel verschijnt ook in Amerika nog lang niet... bij alle lokale zoekpogingen. Op de site van Mike Bloementaal, een expert op het gebied van Google-plus-local kun je een overzicht zien van meer dan 300 zoektermen die inmiddels al wel de carousel laten zien. De link naar deze lijst staat ook in de show notes. In die carousel worden dus foto's vertoond, evenals de Zaggit scoren en het aantal reviews van het bedrijf. En er wordt altijd geroepen dat je hoger scoort naarmate je meer reviews voor je bedrijf hebt. Nou, dat laatste staat nog ter discussie. Op SEO Iglo blog kwam ik een artikel tegen over de relatie tussen het aantal reviews van het bedrijf en de positie op de carrousel. Je zou verwachten dat bedrijven met de meeste reviews... en natuurlijk een hoge zekertscore links zouden staan... en bedrijven met een minder hoge score meer naar rechts. Helaas, dat blijkt toch niet het geval. In de transcriptie kun je een plaatje zien... waarin het bedrijf met meer dan 3000 reviews helemaal rechts staat... terwijl een bedrijf met 511 reviews helemaal links staat. Dit is overigens niet alleen maar het geval in de carousel. Ik weet niet of het jou wel eens is opgevallen... maar ook in de lokale zoekresultaten op Google staan bedrijven met meer reviews dan de rest lang niet altijd op de A-positie of wel bovenaan. Vaak zie je bedrijven met meer dan 10 reviews en ook nog eens een hoge Zaggert score gewoon ergens lager tussen de lokale zoekresultaten. Dat is bevreemdend, want je zou toch verwachten dat een hoge Zaggert score en veel reviews een bedrijf is waar je juist naartoe zou moeten gaan. Maar wat zwaarder lijkt te worden meegewogen in de positie in de lokale zoekresultaten is het aantal citations ofwel bedrijfsvermeldingen en de sites waarop die bedrijfsvermeldingen staan. Hetzelfde artikel sluit af met het advies dat je zeker niet moet stoppen met het verzamelen van reviews. Absoluut niet. Reviews zijn juist voor de meerderheid van de internetgebruikers een graadmeter die de doorslag geeft om wel of geen zaken te doen met je bedrijf. Ik wil aan het laatste zelf nog drie tips toevoegen. Als eerste, als je begint met het maken van je lokale Google Plus pagina, denk dan goed na over je bedrijfsgegevens en dan met name over het over je bedrijf stukje. In Google Plus mag dat lang zijn, maar op veel andere sites mag dat bijvoorbeeld maximaal maar 200 karakters of soms nog minder zijn, nog korter. Zorg dat je alle beschrijvingen vooraf opstelt en dat je vermeldingen over alle sites heen consistent zijn qua bedrijfsnaam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Een tweede tip. Spreid je risico en verzamel reviews niet alleen op Google Plus, maar ook op Yelp, alle bedrijven in.nl en andere sites. En de derde tip. Kopieer en plak alle reviews die over jou en je bedrijf online worden gepubliceerd... samen met de namen van de reviews en eventueel een datum in een document wat je goed bewaart. Mochten de reviews verloren gaan, dan heb jij in elk geval nog de tekst... die je dan gewoon op je website kunt publiceren als een review die je voor je bedrijf hebt ontvangen. De Reputatiecoaching podcastboeken die al op Slideshare staan worden ook best goed bekeken. Het Reputatieboek van 2012 is inmiddels al 98 keer bekeken... En het eerste reputatieboek van 2013 is 42 keer ingezien. Maar goed, diezelfde boeken staan ook nog op een paar andere sites. Een andere site is bijvoorbeeld dogstock.com. Daar zijn de boeken respectievelijk 86 en 92 keer bekeken. Bovendien zijn de boeken gezamenlijk op issue.com maar liefst 160 keer ingezien. Hiermee wil ik illustreren dat je gemakkelijk met dezelfde content... een tweetal e-books in dit geval... extra jouw producten en of diensten onder de aandacht van anderen kunt brengen... zonder dat het je iets hoeft te kosten... Binnenkort komt trouwens ook weer het Reputatiecoaching Coaching podcastboek uit. Dat is alweer het tweede boek van 2013. Met daarin dus ook de 13 volledige transcripties van alle podcasts van het tweede kwartaal van 2013. Dit exemplaar kun je meteen na publicatie in je bezit krijgen door je te abonneren op de nieuwsbrief. Het abonneren is heel simpel. Surf naar www.reputatiecoaching.nl slash nieuwsbrief en vul je naam en e-mailadres in. Of nog sneller, klik rechtsboven op elke pagina op de website op de grote Facebook-button. Daarmee ben je dan gelijk aangemeld op de nieuwsbrief. Waarschijnlijk is dit ook het laatste exemplaar in deze vorm CQ opmaak. Ik denk erover om het reputatiecoaching podcastboek in een wat andere vorm te gaan uitbrengen, een nog beter leesbare vorm. Zodra die ideeën verder zijn uitgewerkt, hoor je meer over. En nu ik het toch heb over mijn contentmarketing experiment, Langzamerhand krijg ik ook mondjesmaat views op de Reputatiecoaching podcast video's, die onder andere op YouTube, Dailymotion en MetaCafe staan. Let wel, ik zeg mondjesmaat. Zo zijn sommige video's op YouTube inmiddels 14 keer bekeken... en andere zo'n zeven keer. Ook zijn er podcastvideo's die verder nog door niemand zijn bekeken. Natuurlijk zou ik het mooi vinden als die heel vaak zouden worden bekeken. Maar dat is voor mij niet per se de belangrijkste motivatie... om die podcastvideo's te blijven uitbrengen. De reden daarvoor is dat ik me in de ogen van Google goed presenteer... door middel van verschillende media, zoals blogposts en video's... waar de Google, hopelijk mij meer en meer als een autoriteit gaat zien en mijn author rank groter wordt. En met zoveel video's op al die videosites is de content ook gemakkelijker vindbaar voor mensen die op zoek zijn over informatie, over reputatiemanagement, reputatiecoaching of internetmarketing. Veel bedrijven zijn lokaal georiënteerd. Daarom is het om te beginnen essentieel dat je website goed scoort in de lokale zoekresultaten. Nu heb ik al heel vaak en heel veel verteld over wat je er allemaal omheen moet regelen om je site in de lokale zoekresultaten eruit te laten springen. Zo helpt het bijvoorbeeld om met je bedrijfsgegevens vermeld te staan op de volgende websites. Yelp, Foursquare, TomTom Tom Places, Yellow Yellow, Mr. What, Yalwa en Hotfrog. Daarnaast helpt het om je foto's te geotaggen in Picasa en vervolgens te uploaden naar Google+, Facebook, Flickr en Panoramio. Bovendien moet je ook video's met je bedrijfsvermeldingen maken en die beschikbaar stellen op YouTube, Vimeo, Dailymotion en Metacafé. En tenslotte helpt het ook als je documenten maakt waarin je be je bedrijfsgegevens opneemt, waarna je die documenten uploadt naar sites als Slideshare, Script, Docstock en Issue. Er zijn nog veel meer sites waar je jouw bedrijf moet aanmelden. Gedurende de zomervakantie kom ik met nog meer instructievideo's voor andere sites waar jouw bedrijfsvermelding niet mag ontbreken. Alle voornoemde zaken waren externe factoren die meetellen voor een hogere ranking van jouw site in de lokale zoekresultaten. Maar er zijn ook aspecten die je zelf op je bedrijfswebsite kunt of moet regelen om hoger te eindigen. Ik geef je acht. Ten eerste, maak je contactinformatie goed zichtbaar en consistent. Consistentie heb ik het al vaker over gehad. Het is van cruciaal belang dat jouw bedrijfsvermeldingen overal hetzelfde zijn. Afgelopen week werd mijn hulp gevraagd bij de vermelding van een fietsenzaak in Oud-Beijenland. Na enig zoeken zag ik dat er twee verschillende adressen voorkwamen in de zoekresultaten. Dat is natuurlijk funest. De desbetreffende fietsenzaak heeft dus wat werk te doen om dat allemaal consistent te maken. Maak ook je Google Plus bedrijfspagina zo compleet mogelijk. Dus inclusief de openingstijden die ook weer natuurlijk hetzelfde moeten zijn als op je website en elders. Voor het geval je het niet wist, als je geen klanten ontvangt op je bedrijfslocatie... ...dien je dit aan te geven binnen Google Plus. Dan wordt jouw bedrijf niet vertoond. In Amerika is dit van groot belang... Maar vooralsnog ben ik nog geen probleemgevallen tegengekomen... van bedrijven die zich niet aan deze regel houden in Nederland. Maar ik wilde je toch even vertellen. Punt 2. Heb een goed contactformulier... goede bereikbaarheid en eventueel live chat. Potentiële klanten moeten tenslotte met jou in contact kunnen treden... als zij dat willen. Test af en toe ook eens een keer je eigen contactformulier... om te zien of het nog goed werkt. Ik heb wel eens meegemaakt dat een contactformulier... stopte met werken als gevolg van een WordPress-update. Als je dat dan niet af en toe test... Dan ben je dus de piezang en loop je mogelijk veel business mis. Livechat is lang niet voor elk bedrijf haalbaar. Laat staan 24x7. Maar een goede telefonische bereikbaarheid is altijd te realiseren. Zo heb ik voor Fotografie een bedrijf in Utrecht ingehuurd... dat zes dagen in de week de telefoon opneemt, de boodschap aanneemt... en deze mij per mail toestuurt. Voorheen had ik de voicemail op ons telefoonnummer. Maar sinds een levend persoon de telefoon opneemt... is het aantal berichten dat we via de telefoon binnenkrijgen vertienvoudigd. Conclusie... Mensen spreken vaak geen boodschap in op een voicemail. En op een voicemail weet je ook niet hoeveel telefoontjes je mist. Ten derde, maak je site helder, duidelijk en inzichtelijk... waardoor bezoekers gemakkelijk hun weg kunnen vinden. Als ze te lang moeten zoeken naar relevante content... dan zijn ze voorgoed weg en ben je ze dus kwijt als potentiële klant. Als mensen gemakkelijk hun weg kunnen vinden... is de kans groot dat zoekmachines dat ook kunnen. Voorheen had je Flash nodig voor mooie effecten... maar tegenwoordig is dat vrijwel ook niet meer nodig. Vermijd Flash dan ook bij voorkeur. Punt 4. Zorg dat je site op de juiste zoektermen wordt gevonden. Binnenkort kom ik bij een special over hoe je de juiste en relevante zoektermen voor je site kunt vinden. Belangrijk is, is dat je denkt als mens en niet als zoekmachine. En gebruik ook de juiste multimedia waar het je boodschap, product of dienst extra kan ondersteunen. De ene keer is het een foto, de andere keer een video. Vergeet niet dat mensen liever plaatjes zien al of niet bewegend dan dat ze hele lappen tekst lezen. Punt 5. Publiceer regelmatig en geregeld nieuwe content op je site. Alleen regelmatig is niet voldoende. Als je namelijk elk jaar op 6 juli een nieuw artikel publiceert, is dat wel heel regelmatig, maar voor de zoekmachine is het niet voldoende. Zij willen vaker verse, nieuwe en originele content op je site ontdekken. Zo zien ze dat jij actief bent en daarmee wordt jouw site relevanter dan die van je concurrent of concurrenten die slechts twee of drie man per jaar iets posten. Houd er rekening mee dat je gemiddeld zo'n één keer per week of uiterlijk per twee weken iets nieuws moet posten. Als je minder vaak post dan maken mensen er ook geen routine van om af en toe eens langs te komen op je site om te zien of er iets leuks te lezen is. Als zesde punt. Activeer social media op je site zodat bezoekers je content snel en gemakkelijk kunnen liken, delen, plus eens geven en tweeten. Google mag dan weliswaar niet in staat zijn om likes op Facebook te zien maar plus eens zien ze zeker en soms zie je ook tweets terug in de Google zoekresultaten dus die zien ze ook. Punt zeven. Vergewis je ervan dat je site ook mobiel goed te bekijken is. Dit is vandaag al eerder aan bod gekomen en ook in vorige podcasts, dus dat laat ik nu even. Als laatste punt 8. Meten, meten, meten. Want meten is weten. Google Analytics is een gratis tool van Google waarmee je alle voor jou relevante zaken op je website kunt meten en over kunt rapporteren. De resultaten moeten niet je leven gaan beheersen. Maar door er een gewoonte van te maken om bijvoorbeeld één keer per week even door je statistieken te lopen kun je vaak snel zien of er mogelijk iets raars aan de hand is op je site. Zelf kijk ik bijna elke dag even snel naar de individuele statistieken van alle sites... om zo een vinger aan de pols te houden. Daardoor kwam ik er laatst achter dat ik iets fout had geconfigureerd op de webserver... toen ik aan het sleutelen was om de websites sneller te maken. Het bleek dat die verandering wel werkte voor gewone webbrowsers, maar niet voor zoekmachines. Dus, doordat ik wat afwijkende statistieken zag... werd ik erop geattendeerd dat er mogelijk iets fout was, het geen klopte...